Journaal. Het Centraal Planbureau komt vandaag nog niet met doorrekening. De ANPVV komen vanavond weer bij elkaar in het Katshuis. Ze praten al sinds begin vorige maand over een pakket bezuinigingen om het begrotingstekort terug te dringen. De Europese Commissie spreekt tegen dat ze akkoord gaat met het jongste voorstel van staatssecretaris Blikker over de Hedwiegenpolder. Bleker zei in de Tweede Kamer dat hij van de kant van Eurocommissaris Patortsnik gehoord heeft dat Nederland morgen een brief krijgt. Volgens Bleker kan Nederland ervan uitgaan dat in die brief staat dat de commissie kan instemmen met het plan. Het wordt beschouwd als een ecologisch equivalent van de totale ontpoldering van de Hedwiegen, zei de staatssecretaris. Desgevraagd zegt een woordvoerder van de commissie dat de plannen wel in goede richting gaan, maar dat er, geen aanvullende, dat er nog in aanvullende informatie nodig is. Er zou nog geen akkoord zijn. Steeds meer jonge radicale moslims in Nederland gaan op jihadreis. Dat staat in het jaarverslag van de AIVD. In landen als Afghanistan, Pakistan of Somalië worden de jihadisten getraind voor de heilige oorlog of nemen ze eraan deel. De AIVD wijst op het risico dat moslims na een terugkeer in Nederland aanslagen kunnen plegen. In het verslag staat ook dat de dienst vorig jaar zeker tien landen heeft betrapt op spionage in Nederland. Rusland en China zijn het actiefst. Nederland wordt gezien als een aantrekkelijk doelwit voor spionage onder meer vanwege het lidmaatschap van de Europese Unie, de Verenigde Naties en de NAVO. Het weer, de buien nemen af en vanavond klaart het op. Morgen opnieuw buien af en toe zon, het wordt 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is dus een iets drukkere avondspits vanwege de buien die over het land trokken. Files in de Randstad van 5 kilometer en langer zijn te vinden op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort tussen Bussem en de Afrit Buntschoten 10 kilometer. En richting Amsterdam tussen Koop het Hoevelaken en Eembrugge 8. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen het Prins Klausplein en Den Haag Zuid 5. Op de A12 Den Haag Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 6. En verderop van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen 5. Vervolgens van Utrecht naar Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug 6 kilometer. Op de A15 Europort Rotterdam bij het Vaanplein 6. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij de afrit Rotterdam Centrum 5. Op de A27 Utrecht Almere bij Beeldhoven 5 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht staat bij datzelfde Beeldhoven 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 to my world. From 8 to 4.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 Lege fles, lege flessen op de gang. Van de tanden, water duren, water duren. Bijna zon.